We kijken nu naar uh, rioolbelasting en de uh, gemeentelijke afstelvoorheffing. Die gaat ook omlaag dit jaar. Nou, en... dat, is, dat was de tendensie in de, die berichtgeving. Met, ja. De... ja, dat is ook zo. Je ja. kunt de stukken natuurlijk teruglezen. Ook, ook voor Zandvoort geldt dat. Nou, voor Zandvoort geldt dat ook, ja. ja. Okay, geweldig. Goed ja. nieuws, toch? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Dat willen we allemaal nog horen. Ja. ja, dat denk ik ook. <laughs> uh, goed, uh, de eerste raadsvergadering met de nieuwe coalitie moet nog komen, Ja er is op dit moment een recess. Uh, de recess is officieel natuurlijk. Uh, uh, ja. ja, het is natuurlijk nu kerstvakantie. Ja. Nee, ik, moet, ik, ik, ik heb geen schoolgaande nee. kinderen, dus ik weet het nog niet zo heel goed uit mijn hoofd. Uh, we volgende week hebben we weer onze eerste commissievergadering ja. en we hebben donderdag meteen een raadsvergadering, met betrekking tot de installatie. Dacht ik van de wethouders en een uh, ja. eventueel nieuw raadslid. Ja. Dus ja, Jan Beelen luistert van harte gefeliciteerd overigens. Oh, okay. En uh, jammer dat, uh, dat Fred weggaat. Voor een uh, bijzonder uh, goed, goed raadslid. Ook een ja, hele bijzondere zeker. partner ook, om ook naast me te hebben zitten. Dus het is heel prettig. Dus en wat dat er gaat ook uh, dan wel weer zonde, maar goed dat Jan erbij komt. En dan, uh, dan heb ik, dacht ik, even uit mijn hoofd 20 januari weer uh, de echte eerste raadsvergadering. En die zal dan zijn zoals de coalitie gevormd is. Oké. Okay. Goed, ik laat je weer gaan naar de receptie, want daar uh, ben je hier. Oh, ja, Fijn dat je in ieder geval even persoonlijk hebt kunnen vertellen hoe het staat. Ja, graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Ja, graag gedaan. Fijne avond. Mon ami, mon avenir, ma vie, pardonne moi, ce visage inexpressif.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 Change, change, changer, change, change, change, change, change, change, change, change, change, change, ja, nu is het toch gebeurd, we hebben de politie aan tafel. Ja, klopt. Goedenavond. Uh, u bent zo spontaan bij me komen zitten. Zou u zich willen voorstellen? Ja, wil ik wel. Uh, ik ben Han van Schaik. Ik ja. werk in Zandvoort. En ik ben uh, met een groep wijkagenten verantwoordelijk voor het wijkwerk in Zandvoort. Ja. En welke wijk is dat? Nou, ik heb de hele wijk. En uh, de andere wijkagenten, die hebben delen van de wijk. Oké, okay. ja. goed. Uh, nou, maar even met de deur in huis vallen, actueel natuurlijk. Uh, in de Zandvoortse krant las ik dat uh, het eigenlijk relatief rustig verlopen is, het, de jaarwisseling. Klopt dat, de beeld, ook wel? Ja, dat beeld uh, klopt wel. Geldt voor de hele regio wel, dat het uh, uh, redelijk rustig gebleven is, gelukkig maar. We houden wel een, altijd een behoorlijke inzet op zo'n nachtdienst, want er kan van alles gebeuren. Maar het is redelijk rustig gebleven. We hebben geen vervelende incidenten gehad. Dus ik, uh, ja, ik ben tevreden over de manier zoals deze is verlopen. Een beetje baldadigheid. Ik zag bij ons in de buurt een, uh, een oliedrum uh, waar lekkere houtjes in gegooid werden. Om een fikkie uh, te stoken. Op dat niveau? Nou, er zijn uh, uiteraard wel wat, wat prullenbakken gesneuveld. Links en rechts. Uh, dat is niet de bedoeling. Nee. Maar dat gebeurt wel. En uiteraard letten we daar ook wel op. Maar de grotere incidenten die zijn uitgebleven. Ja, er is... Uh... Ik kan me nog herinneren dat wij vroeger op het raadhuisplein een vuurpot op een volkswagen van de politie zetten. En die reed dan het dorp ermee rond. Maar dat soort dingen gebeurt niet meer. Nee, nee dat gelukkig niet. Maar we houden rekening mee, er gaat een hoop vuurwerk in de lucht. Dan zie ik toch al gaan met de ja. mogelijkheid voor brand ja. en voor dat soort zaken. Ja. En dat is, de opzet ontbreekt dan een beetje. Maar het zijn wel momenten ja. waar je als politie toch bang voor bent dat het daarin fout kan ja. gaan. Hebben jullie dan ook een wakend oog dat je zegt uh, van... Hey, hier, hier brandt iets en dat dreigt uit de hand te lopen. Brandt weer? Ja, absoluut. Als wij ergens een brandje spotten... dan kun je heel snel scannen of de mensen dat onder controle hebben. Soms zie ze als een vuurpotje staan. Ja. En dan merk aan de mensen... die zijn helemaal aan die aardig. Die hebben gewoon een leuk feestje. Dan laten we dat zo. Dat is vaak wel onder controle. Ja. En soms zie je dat het niet goed gaat. Dan bellen wij direct de brandweer. En dan vaak gezamenlijk. Ja. Wij zorgen voor hun veiligheid en zij zorgen voor het brandje. Ja. En dan lossen we het op die manier op. Ja. En godzijdank hebben wij geen last van dat uh, onze hulpverleners belaagd worden. Nee, dat is elke keer weer schrikken. Het dat is dit jaar ook schrikker geweest ja, in relatief kleine dorpjes. Dat is belachelijk gewoon. En dat mensen daarvoor kiezen, dat is uh, triest. Heel triest. Ja. Ja. Kan, kan dat drank en misschien zelfs wel drugs in. Uh... Een ja, rol bij spelen. He, ja, maar overal wordt gedronken. En het gek is, het is toch ergens een soort van uh, sfeertje wat wordt neergezet. Ja. En dan is het kennelijk heel leuk, ik denk het leuk tussen aanhalingstekens, om dan uh, je agressie en je emoties op de politie te ja. posteren. Misschien, misschien ook een beetje stoer. Uh, daar begint het vaak wel mee. Maar ja. het, is de, het is vaak een groep die dat dan niet afremt en dan ja. gaat het de verkeerde kant uit. Ja, goed. Nou, dat was wat geweest was... Uh, zijn er nog ontwikkelingen straks binnen uw organisatie die voor Zandvoort belangrijk zijn in het komende jaar? Gaat er nog wat veranderen? Nou, zullen, de veranderingen die er nu gaan gebeuren zullen niet zo merkbaar zijn voor de, de bevolking in Zandvoort. We hebben natuurlijk wel als politie zijn we nationaal geworden. We zijn één politie geworden. Ja, dat heeft best wel even wat pijn gedaan links en rechts. We gaan gewoon een hele goede kant uit. Ja. En uh, intern zullen wat verschuivingen plaats gaan vinden. Maar ik denk dat niemand daar wat van gaat merken ja. buiten Plutsbel. Nou, ik denk dat wij wel blij mogen zijn met wijkagenten. De afstand wordt dan weer kleiner. Ja. En je kan met de wijkagent praten over datgene waar je een probleem mee hebt. Die is uh, vaak bij de meesten bekend, is vaak via e-mail goed te bereiken, telefoon is goed te bereiken. En ook voor de kleinere probleempjes, ja. laagdrempelige dingen, kan hij ook ja. aangeven van, uh, wie de beste instantie is om het probleem op te lossen. Dus het is niet alleen dat zij alleen werk van de putje aannemen, maar ze verwijzen ook vaak door ja. als het voor een andere instantie is. En het is heel laagdrempelig, dus dat is uh, ook een beetje de insteek van de wijkagent. Ja. En u krijgt natuurlijk in het seizoen te maken met toeristen. U heeft niet alleen de Zandvoort, maar waarschijnlijk ook, eh, om het maar even zo te noemen, een grotere klantenkring. Ja, dat is de dynamiek van Zandvoort. In de winterperiode zijn het 16.000 man ongeveer. Ja. En in de zomerperiode dan een miljoen of vier, vijf erbij. Ja. ja, Fantastisch, dat is wel de dynamiek van het dorp. Dat vind ik dat, mooi. Dat is ja. leuk. Ja. Goed. Uh, fijn dat u eventjes uh, wat wilde vertellen over uw werk en... Uh... Heel veel succes voor komend jaar en heel veel plezier ja, ook, hoop ik. Gaat zeker lukken, bedankt okay, iedereen. Fijne avond. En uh, ja, wij gaan verder met Train met Angels in Blues. I know I never got her name. Or time to find out anything. I loved her just the same. I know I rode a different road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 En ik heb hier bij mij Jan-Hilko Diet. We zaten even over zijn naam te praten, het is een hele oude zand voor zijn naam. Welkom Jan Hilko. En Jan Hilko is van Scouting, de Buffalo's. Nou ja, jij bent al wat ouder. Dus normaal zou de pad al op bed moeten liggen. Die hebben we ook gewoon lekker, lekker thuis gelaten dit keer. Ja. Ja. Ja. <laughs> eh, hoe, hoe gaat het met scouting? Want padvinderij, ja, dat was vroeger dan echt een dingetje. Ja, klopt. Maar is dat nog steeds zo? Nou, het, het gaat steeds beter, kan ik, kan ik zeggen. Landelijk is het, is het behoorlijk aan het groeien. En ook binnen Zandvoort zijn we, zijn we met groeiende groep gelukkig. Ja. De afgelopen jaren ging het, ging het wat minder. Het ledenaantal ging wat omlaag. En uh, sinds uh, twee jaar zijn we weer, uh, we weer groeien. Dus uh, ik kan alleen maar positief zijn. Jullie krijgen allemaal welpjes erbij? Ja, ja, we krijgen allemaal beventjes, welpjes, ja, scouts, ja. explorers. Uh, van alles en nog wat komt erbij. Van jong ja, tot oud. Hoe is dat tegenwoordig met Vroeger Was vroeger uh, was het, uh, jongens en meisjes gescheiden? Ja, klopt. Dat de, is de is dat nog vroeg... steeds zo? Nee, nee, er zijn wel groepen die nog gescheiden draaien. Maar wij, we zijn eigenlijk van de Buffalo's altijd al gemengd geweest. Ja. En dat is een bewuste keuze. Want we vinden als groep zijnde dat het belangrijk is dat je met elkaar opgroeit. Ja. En daar zit geen verschil tussen man en vrouw bij nee, ons. Nee, nee. nee de, de jongens en meisjes scholen verdwijnen ook zo langzamerhand. Ja, he? klopt. Dat klopt. Is. Ja, je had vroeger ook op basis van religie scheidingen. Ja, Was zeker. Zo is het algemeen, hè? Ja, Buffalo's is... O Openbaar, uh, algemeen, hoe je het ook noemt. Ja, precies. Ja, ja, ja. En, de, en de andere scoutgroep, stel maar en Willy Brothers. ja Die bestaat ook nog steeds. Die bestaat, ja, die bestaat okay. nog steeds? Ja, die bestaat nog steeds. Ja, en, en, en we, we hebben allebei... Er uh, uh, zijn conculega's van elkaar, het zo. Ja, zeggen Ja, ja, ja okay. met veel plezier hoor. En, en ik wou zeggen, doen jullie ook wel eens wat samen? Jazeker, ja, ja, ja. Als het even uitkomt, dan, uh, dan doen we ook gezamenlijk uh, okay. uh, optrekken. Bijvoorbeeld bij dodenherdenking uh, En op 4 mei, heel uh, belangrijk het is belangrijk, maar staan we altijd gezamenlijk bij het monument, de Haag vormen we dan. En dat doen we met, ja, met veel respect en veel ja, plezier tussen haakjes. Ja. Oh, stel je voor, mijn kind zou naar de Buffalo's gaan. Wat, wat gaat hij meemaken voor, voor evenementen, lessen? Of wat? Nou, dat dat ligt geheel aan de leeftijd. We, we beginnen vanaf uh, vijf jaar. Ja. En uh, ja, dan gaan we natuurlijk nog geen vuur stoken en geen uh, gevaarlijke dingen doen. Nee. Uh, maar dan is het veel meer op spelelement. En spelend uh, proberen we ze ook uh, te leren hoe het scoutingspel uh, in zijn werk gaat. En uh, naarmate uh, ze ouder worden, krijgen ze steeds meer technieken mee. Dus uh, denk, uh, denk aan bijvoorbeeld uh, knopen leggen. Uh, dat klinkt heel saai, ja, ja. maar uh, iedereen wil zijn vetus kunnen strikken. Ja, ook nou, dat... zoiets als spoorzoeken? zoeken zeker, ja, ook heel belangrijk. Dat is altijd hè? heel spannend, vond ik. Ja, ja, ja. En, en, en het klinkt heel ouderwets, maar zelfs die technieken uh, zijn voor nu nog uh, heel erg uh, toepasbaar. Want een uh, kompas uh, uh, kan nog steeds heel belangrijk zijn. En weten waar het noorden is uh, uh, als je midden ja. in de duinen loopt en je telefoon stopt ermee. Ja. Nou, maar kan het wel heel fijn zijn als je weet hoe je het Noorden terug kan vinden. Het is nog steeds gericht om het ontwikkelen van dat soort vaardigheden. Ja, zeker. Dingen ja, die je niet echt op school liggen. Nee, nee dat, daar richten we ons ook op. Het is niet in de, de natuur? Of... Exact. Het is, geen, het is geen school. We proberen ze wat mee te geven. Ja. Leren vind ik altijd een, een groot woord, maar we proberen ze wat mee te geven. Ja. En een stukje uh, aan de opvoedingen uh, bij te dragen die ze op scholen niet zullen krijgen. Ja. Of in ieder geval uh, moeilijk zullen krijgen. Een, een beetje... Een groep sociaal gedrag. Zeker, zeker. Dat staat he, hoog bovenaan de lijst van, van scouting ja. activiteiten. Het gaat er eigenlijk altijd om dat je gezamenlijk uh, iets bereikt. En we zeggen ook iedere week uh, bij de scouts. of leven 11 tot met 15 hebben ze een bepaalde wet. Ja. En die begint met een scout. Trekt er samen met anderen op uit om de wereld om zich heen te ontdekken. En deze ja. meer leefbaar te maken. Ja, ja. Nou, dat dus uh, lijkt me een goede samenvatting. Ja, dat lijkt me geweldig, ja. Nou. Het... Uh... Ik kan me herinneren dat wij vroeger ook een wandelstok maakten en uh, dat soort dingen meer uit een oude tak of, of wat dan ook. Ja. Dat, ook dat gebeurt nog steeds, maar we hebben ook wel nieuwe technieken hoor. Het is wel uh, bijvoorbeeld een speurtocht, uh, daar kunnen ze nu bijvoorbeeld een GPS uh, mee krijgen. Ik wou net zeggen. gaat de computer ja. ook bij jullie een rol spelen? Jazeker. zeker, ja zeker. We hebben zelfs uh, uh, evenementen waarbij het uh, uh, voornamelijk om de uh, computer draait. Uh, we hebben bijvoorbeeld een digitale speurtocht, ja. waarbij over de hele wereld iedereen tegelijkertijd een paar uur hetzelfde spel speelt. En daarmee dus digitaal contact met elkaar legt en ook uh, elkaar nodig. Uh, hebben om, uh, om verder te kunnen komen. Goed. Jullie groeien. Uh, doen jullie ook actief uh, voorlichting, werving? Jazeker. Om ja. kinderen erbij? Op scholen? Of... Uh, we, we proberen zoveel mogelijk uh, in het dorp zichtbaar te zijn. Uh, we houden open dagen bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, durf ik niet zeggen wanneer de open dag uh, de, de komende open dag is. Maar dat is het leuke. We zijn eigenlijk iedere zaterdag uh, op ons terrein. En ja. iedereen kan gewoon aankomen wandelen en meedoen. Ja. En, en dat, dat is uh, geheel vrijblijven en mag drie keer komen kijken dat is geen enkel probleem en het, het, wij zeggen altijd van kom naar de scoutinggroep want dan kan je echt proeven en voelen wat scouting nou precies inhoudt Dat is moeilijk over te brengen op ja, een school een soort open dagen zijn daar ook. Ja, we, we hebben open dagen. Ik, uh, er staat er nu voor nu nog niet eentje gepland. Uh, maar als de mensen op onze website uh, kijken of op onze Facebookpagina van de Buffalo's, ja. dan, uh, dan krijgen ze alle informatie. Be uh, op Facebookpagina's de Buffalo Zandvoort? Ja, de Buffalo's. Ja, helemaal correct. Okay, en ook uh, de website okay. www.debuffalo's.nl En dan op ze Amerikaans geschreven, THE. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is de, de, de, de chique versie. Ja. En, uh, we krijgen nog wel eens de vraag van waarom heet u nou de Buffalo's? dat is ja? misschien wel leuk, hè? dat, dat, dat ja? weten weinig mensen. Is dat het, uh, de, de groep is 1945 opgericht en uh, de Buffalo was een tank. En die heeft hier ah. uh, gereden en uh, voor de Amerikanen uh, uh, ons okay. uh, bevrijd als het ware. Dus uh, de groep is vernoemd naar de tank. Naar de tank, ja. Oh, Oké, okay. niet naar het beest. Nee, niet nee. naar het beest. Ik ga ervan uit dat de tank naar het beest is vernoemd. Okay. Ja, ja, ja, dat zit er wel Hey, leuk jullie groeien. Jazeker. Ja. Maar het... wij, wij kunnen nog veel meer leden erbij gebruiken. Want we, zijn ja. echt, we staan te springen om leden. We hebben een, een grote groep met leidinggevenden. Allemaal gecertificeerd ja. binnen Scouting. En die staan echt de trap op uh, om, uh, om, om kids erbij te krijgen. Dus uh, ja. Ja, we, we groeien, maar we kunnen er nog veel meer bij gebruiken. Oké. Okay. Goed. Bedankt dat je ons hebt willen vertellen hoe het ermee staat. Heel graag bedankt. En bedankt. Uh, dat we mensen ervan bewust hebben kunnen maken dat er zoiets als de Buffalo's bestaat. In ja, op. en dat uh, laten we vooral hopen dat dat nog lang blijft bestaan. Oké. Okay. Hartelijk dank voor je komst. Dankjewel dan de en de kom. beste wensen. Oké, okay, ja. <laughs>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 You've got that less affair You just might must... Pretty no, no, You've got that personality, babe. You've got exactly what it takes. Dames en heren, dames en heren ook, dames en heren, ja maar ik wacht altijd tot het geluid helemaal gestom, gestomd, verstomd. Ben ik ook achterin verstaanbaar? Nee? Ik weet niet of de techniek van de haven toelaat... dat de ringleiding optimaal functioneert. En misschien spreek ik nu in boekdelen voor iemand. Wordt het geluid achterin al beter? Ja? Zal ik een poging wagen... Dames en heren, welkom in de Republiek Zandvoort. Fijn dat u allemaal bent gekomen op onze gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Het is mooi u allemaal hier te zien. Zandvoort is onder elkaar en ook omliggende gemeenten heb ik gemerkt tot mijn trots. Met elkaar heffen wij wat mij betreft het glas op het begin van een kraakvers nieuwjaar. En toch wel bijzonder dat wij, sportclubs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente dat samen doen voor de zesde keer. U doet dat. En het organiserend comité dank ik. Trudy, Ben, Hilly, Gilles en Jannie. En ik kijk met u terug op een bij tijd en wijlen turbulent, maar vooral toch een goed jaar voor onze gemeente Zandvoort. En ik kijk vooruit en dat doe ik met optimisme en realisme. Wij zijn er voor u, dienstbaar aan de Zandvoortse samenleving. Want zonder inwoners, geen gemeentebestuur. En iemand vroeg mij deze week, wat vond jij nou in 2016 bijzonder? Nou, ik zei, heb je even? Want het is snel gegaan, herkent u dat? Er is veel gebeurd en ook gedaan.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 Internationaal gezien was het een bewogen jaar. Wereldwijd is er veel in verandering en je kunt spreken van hectische tijden. Denkt u maar eens aan Syrië of de aanslagen in Nice, Berlijn of Istanbul. Het gebeurt en met enkele seconden staat het op ons netvlies. Heftige zaken die allerlei zaken oproepen, die vragen oproepen. Wat doet dat voor ons? Wat betekent dat voor mij en voor u? En er wordt gekeken naar leiders en naar antwoorden. Maar gelukkig zien wij dat de veerkracht van mensen enorm is. En dat men zich niet laat intimideren of bang maken. En dat is goed om te zien en te ervaren. En dat geeft mij het vertrouwen dat verreweg de meeste mensen daarvoor kiezen. Vanuit realisme en optimisme. En trek ik dat door naar onze gemeente Zandvoort, dan zie ik de versnelde opvang van statushouders in het Spalier uitstekend landen. Het was in de voorbereiding af en toe heftig, dat klopt, maar wij bleven in gesprek. De groep erkende vluchtelingen voegt zich in onze gemeenschap en het aantal inwoners dat wil helpen overstijgt het aantal bewoners van de locatie. En niet voor niks kijkt het COA ...naar ons als voorbeeldgemeente. We pakken aan vanuit realistisch optimisme. Concreet, met huisraad, met een gezamenlijke maaltijd, met een kop koffie, met vervoer of drinken. En dat is hartverwarmend om te zien. En ook de buurt, die ziet dat het goed gaat. En die werkt daaraan mee. En het effect is dat de nieuwe zandvoorters zich welkom voelen. En meedoen in ons dorp. Integreren is niet iets wat je uit de boekjes leert. Nee, dat doe je door de contacten en de samenwerking met mensen. Complimenten daarvoor. Het innovatiefonds. Een prachtig voorbeeld van samen de schouders eronder. Van en door ondernemers. En voor het eerst dat ik zie dat die ondernemers gezamenlijk optrekken. En hun nek uitsteken vanuit de gedachte dat je samen sterker bent en meer voor elkaar kunt krijgen. Samen investeren is samen oogsten. Iedereen heeft de kans gekregen om mee te praten en mee te denken. Er waren open bijeenkomsten waar de nodige discussies zijn gevoerd. Dat kan ik u verzekeren. En dat is goed. Een open proces dat is gevolgd en vanuit de gemeente onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van wethouder Kuipers gefaciliteerd. Ik denk uniek in onze historie. En gelukkig keerde de gemeenteraad op het laatste moment nog terug... van een kleine dwaling, om het zomaar eens te zeggen. Respect en waardering voor de ondernemers die dit hebben gerealiseerd. Nog zo'n juweeltje wat eraan gaat komen. Het bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw-Noord. Sinds mensenheugenis kan ik wel zeggen een gebied... ...wat niet beschikt over een toekomstbestendig bestemmingsplan. Dus het wordt tijd ook. Meer dan tien over twaalf. De ondernemers hebben zich voor het grootste gedeelte verenigd... ...in de vereniging Bedrijventerrein Zandvoort. Niet om zich te verzetten, maar om mee te denken... ...en af en toe ook voorop te lopen daarin. Samen kijkend naar het gemeenschappelijk belang. Lullen en poetsen. Door die actieve houding van de ondernemers is er over het conceptplan, naar verwachting, maar weinig discussie nog. Vrijwel iedereen is het eens over de richting en de kwaliteitsslag. Ook ondernemers die het let iets anders zouden willen, ook die stappen over hun schaduw heen. En ook hier stelt de gemeente onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van wethouder Bluis zich dienstbaar op met duidelijke werkafspraken. We kijken wat we kunnen doen om u te ondersteunen en om verder te komen. De samenwerking met het huurdersplatform, woningbouwvereniging De Kei en de gemeente. Een vergelijkbaar verhaal. Er is een set van prima prestatieafspraken tot stand gekomen ten behoeve van mensen voor de sociale huursector. In goed overleg is er opgetrokken en tot een heldere afspraak gekomen. Vanuit vertrouwen, optimisme en realisme. En dat vertrouwen heeft als effect dat zaken niet in beton worden gegoten, maar meer... Richtinggevend vanuit willen in plaats vanuit moeten. En dat leidt ertoe dat we vanuit belangen werken. Samenwerken en elkaar wat gunnen. De Haltestraat, ook zo'n voorbeeld. Omwonenden, ondernemers, politie en de gemeente werken daarin samen. Want de kern is, hoe zorgen we nu dat in die kwetsbare omgeving prettig wonen en plezierig uitgaan samengaat? En dat doe je niet. ...vanuit wijze naar elkaar of negativiteit. Nee, dat doe je door elkaar als gezamenlijke partners... ...gelijkwaardige partners mee te nemen. Vanuit optimisme dat het kan... ...naar elkaar te luisteren en te zoeken naar oplossingen. En dat leidde ertoe dat er wekelijks een kort overleg was... ...om de successen te vieren en de schuurpunten te bespreken. En dat gaan we dit jaar ook doen. Mensen met elkaar in verbinding brengen. Korte lijntjes... En de effecten zijn er. Minder overlast voor de omgeving. Snellere meldingen aan politie en handhaving. Een betere informatiepositie. Minder sancties, vind ik zelf ook prettig. En een gezelligere sfeer op straat. Samenwerken loont hier. En zo kan ik wel even doorgaan. En ik noem nog één voorbeeld van iets anders bijzonders. De Zandvoortse Reddingsbrigade. Ja... Het was wel een heftig jaartje voor hen. Ik heb er ook het nodige van meegekregen. En uiteindelijk heeft de Algemene Ledenvergadering gesproken. Daarmee is een besluit genomen en het zal zeker nog energie en tijd vergen voordat daar de rust weer terugkeert. En toch, ze stonden er, die jongens en meiden, die mannen en vrouwen die dit werk vrijwillig doen. Ondanks de interne strijd gaan die vrijwilligers door omdat ze weten dat het nodig is, maar omdat ze hun steentje willen bijdragen. Aan al die vrijwilligers, ze staan daar top en hartelijk dank. En het lijkt erop, als ik terugkijk, dat 2016 een kanteling is. Het is verbluffend om te zien hoe u samenwerkt en zaken tot stand brengt. Ik zou bijna zeggen, soms met de gemeente, maar nog vaker zonder. En dat is prachtig om te zien. Niet kijken naar elkaar of naar de gemeente, maar gezamenlijk de schouders eronder zetten. En met resultaat. Met het oog voor wat nodig is en met het geloof dat het kan. U kunt dat en u doet dat. Tot slot nog iets persoonlijks in die terugblik. Iets bijzonders. Jannie en ik mochten dit jaar maar liefst drie huwelijksparen bezoeken die 70 jaar getrouwd waren. Nog nooit eerder gebeurd. Nou ben ik nog maar kort burgemeester, maar stelt u zich eens voor, echtparen. Ik hoor dat het geroezemoes geeft. Echtparen die kort na de Tweede Wereldoorlog elkaar het ja woord geven. Is dat niet een prachtig voorbeeld van hoop en optimisme? En dan is het een voorrecht dat je daar een kopje koffie met gelukkig een gebakje mag genieten. Ik kijk vooruit. De samenleving verandert. U en ik merken dat. De tijd dat vanuit het raadhuis werd gezegd wat goed voor u is, is definitief voorbij. En die kant moeten we ook op. Dat is de goede weg. U wilt actief betrokken worden. En de opdracht die ik eruit haal is dat wij als gemeente u actief als gelijkwaardige partner meenemen. Uw kennis, wensen en ervaring gebruiken wij als wij het beleid moeten gaan vaststellen. Voor ons als gemeente betekent dat een veel dienstbaardere houding. En een kijken naar hoe de lokale democratie opnieuw vormgegeven gaat worden. Dat is de worsteling die je ziet. En volgens mij wilt u niet alleen één keer per vier jaar kiezen... maar ook actief meepraten over belangrijke onderwerpen... die ons mooie zandvoort raken. En natuurlijk is het niet zo dat de grootste schreeuwer gelijk krijgt. Dat doen wij duidelijk... ...en respectvol. Dat heeft u ook laten zien. En daar gaan we dit jaar nog verder vorm aangeven wat mij betreft. En dat betekent voor de diverse bestuursorganen binnen de gemeente ook een veranderende rol. Dat zal ook zoeken zijn. Ik denk dat de Raad in zo'n proces veel eerder moet worden betrokken... ...en de grenzen, wij noemen dat dan kaders, aangeeft wat binnen dat hele beleid met u vorm gaat krijgen. Zo kunnen wij denk ik u het beste gaan dienen. Ik kom terug op de titel van mijn toespraak. Realisme en optimisme. U kent mij al wat langer en u weet dat ik een optimist ben. En ik zou zeggen dat moet ook wel, want ik hou het hier al negen jaar vol. Dank u wel. En wat is nu een van de voordelen om optimistisch door het leven te gaan? Bijvoorbeeld dat je zaken eigenlijk altijd van de positieve kant ziet. Dat je kansen ziet. Dat je kijkt naar wat er wel kan en niet welke beren je tegenkomt. Maar ook optimistisch en realistische mensen die geven vertrouwen. Dat doen zij. Zij schenken dat. En dat is essentieel. Want het effect daarvan is dat u meer ruimte krijgt... Om uw inbreng te geven, dat er mooiere zaken tot stand komen. En heel vaak zie je, mijn ervaring is dat in ieder geval, dat ik ontzettend veel vertrouwen terugkrijg. En dat vind ik buitengewoon plezierig. En volgens mij weet u dat ook. En als ik terugkijk op die negen jaar, dan zie ik, ondanks alle strubbelingen die er natuurlijk zijn geweest, dat we toch verder zijn gekomen. Dat we er beter voor staan. En daar wil ik voor gaan en op blijven sturen. U verdient dat en het helpt als u dat ook zo ziet. Realisme is daarbij natuurlijk van belang, al is het alleen al om de verwachtingen een beetje te managen. Kijk ik terug, dan ben ik optimistisch voor het komende jaar. U zet de trend die u samenwerkend heeft ingezet gewoon voort, zelfs als het bestuurlijk wordt gerollebold. U gaat verder en dat is goed. Wij moeten dan wel een stapje harder zetten om u weer in te halen. En als ik naar voren kijk, vanuit dat realisme en optimisme, dan wordt 2017 ook het jaar van, daar komt hij hoor, het Watertorenplein. Daar gaan we dit jaar hard mee aan de slag. Natuurlijk moet er nog een besluit worden genomen en wat nootjes gekraakt. Maar er is al veel gedaan. En het is een ingrijpende aangelegenheid die wat met mensen doet. Dat is helder. Maar iedereen van pas te maken, zal niet mogelijk zijn. Het jaar ook wellicht waar de eerste contouren van een mogelijke ontwikkeling van het Badhuisplein aan u zullen worden getoond. Het hart van de boulevard verdient dat. Wellicht ook de eerste contouren van een plan van aanpak hoe de boulevard toekomstbestendig gemaakt kan worden. Ik verwacht dat de entree van Zandvoort zo smol zal krijgen en verder verfijnd en ontwikkeld... ...om typisch Zandvoort te worden. De couleur lokaal. En een jaar waarin we... ...met behulp van wellicht een nieuwe... ...toeristische visie... ...een prachtig groot evenement gaan optuigen. Wat staat. Kan dit? Ja. Als we dat samen doen... ...vanuit een realistisch optimisme... ...dat Zandvoort verdient... ...daar ben ik stellig van overtuigd... ...dan gaat dat zeker lukken. En in de Republiek Zandvoort al helemaal... Want in Zandvoort zijn we eigenwijs. We hebben onze eigen mening. Maar ook werken we hard. We zijn nuchter. En we vormen een hechte gemeenschap. En we helpen elkaar. En ik ben er trots op uw burgemeester te mogen zijn. Van zo'n eigenwijze, unieke, maar ook enerverende gemeente. Het laatste onderdeel. De waarderingsspeld. Het college heeft besloten een waarderingsspel toe te kennen. En u weet dat die aan een persoon of instelling wordt toegekend. Maar er moet er wel sprake zijn van een bijzondere activiteit die voor Zandvoort van belang is. Dat kan langdurig zijn, maar ook kort. Het belang van Zandvoort moet ermee gediend zijn. De tijd van vertrouwen op fossiele brandstoffen is denk ik aan het voorbijgaan. We kijken. ...naar andere manieren om met respect voor milieu en een toekomstbestendige energievoorziening te gaan inrichten. Er worden keuzes gemaakt die onomkeerbaar zijn. Wind is er genoeg, niet alleen in Zandvoort, maar in heel Nederland. De windmolens zijn naar verwachting een prima ontwikkeling om energie op te wekken. Maar niet om naar te kijken. Het is een instelling die onvermoeibaar strijd heeft gevoerd... ...voor een vrije horizon. Ze hebben intensief... ...met de gemeente Zandvoort samengewerkt. Gezamenlijk, maar ook met andere gemeenten... ...die hier ook staan. Welkom. Want... ...wat wilden wij... ...het enige wat wij wilden... ...is die windmolens net iets verder wegzetten. Uit het zicht. Dat lijkt helaas niet te gaan lukken... ...maar als een andere zaak. Het gemeentebestuur van Zandvoort... ...is de stichting, haar bestuur... ...en de zeer vele actieve vrijwilligers erkentelijk voor hun inzet, creativiteit en betrokkenheid. Ik noem er willekeurig een paar. Het vergaren van kennis en het delen daarvan. Een paalzitactie met onder meer Huig Molenaar en Peter Bluis. Het doen van onderzoeken. Meer dan 50.000 handtekeningen ophalen. Ga er maar aan staan. Ik zou graag de voorzitter van de Stichting Vrije Horizon naar voren willen hebben... Hij is aanwezig, ik heb hem al gezien. De heer Albert Korper. Waar is hij? Dames en heren, hier staat voor mij een glunderende voorzitter. En u snapt natuurlijk dat ik deze spel straks ga opspelden. Maar in hem eer en waardeer al die enthousiaste vrijwilligers en hen daarvoor dank zeg. Laat dat volstrekt helder zijn. Want zonder een voorzitter is dat lastig, maar zonder al die vrijwilligers onmogelijk. Voordat ik dat ga doen, wil ik het gedicht wat erbij hoort eerst voorlezen... Mag ik, mag ik nog even uw aandacht, ook achterin graag. Want het is een prachtig gedicht wat gemaakt is in 2010, ik moet het even doen zonder leesbril, door Adam Mol die destijds dichter bij zee was. En ik wil graag uw aandacht. Het gedicht heet Voetsporen. Indrukwekkend langs de vloedlijn, sporen die u achterlaat,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 om op deze bijzondere wijze door te gaan. Uw sporen gaan in zand voort. Dames en heren. Oh, sorry. We doen het zo. Ja, je het oh, sorry. sorry. Dat zien ze toch niet? Nee, hey, Oscar, ik sta met z'n Dankjewel. Dames en heren, dan rest mij nog een toast op u allen uit te brengen. Als het nog even kan, ik denk het niet, mag ik u op u toosten, op een optimistisch, realistisch, maar vooral gezond 2017. Op u, gezondheid.